Een spel van Charles Chilton, vertaling Protaller, regie Leon Povel. Vandaag het zeventiende deel, gevangenen van de marsbewoners. Nadat we het geheimzinnige bolvormige luchtvaartuig hadden zien vertrekken, zetten Jeff Morgan, Jimmy Barnett en ik met de expeditiecaravaan de achtervolgingen van door de Agierenwoestijn voort. We dachten dat behalve de bemanning van vrachtwagen No. 2... ook Steve Mitchell zich aan boord bevond. In de woonwagen van een van onze caravaaneenheden... lag nog steeds in een diepe hypnotische slaap... MacLean, de piloot van No. 2. Op onze tocht kwamen we bij een groep gebootjes... die eruit zagen als een vervallen schapenfarm... midden in de woestijn... Maar de dieren die zich in de omheinde korals van de faam bevonden, waren geen schapen. Ze vertoonden geen enkele gelijkenis met welke dieren op aarde ook. Even later zagen we een man het woonhuis binnengaan. Vergezeld van een wezen dat eruit zag als een kever. Toch dat zich gedroeg als een hond. Daarop besloten we de faam aan een nader onderzoek te onderwerpen. Tot onze grote verbazing troffen we in een van de kamers Steve Mitchell aan. En we waren niet minder verbaasd om te constateren dat hij zowel lichamelijk als geestelijk een grote verandering had ondergaan. Hij had geen helm meer nodig om te kunnen ademen. En hij dacht dat hij weer op aarde was in Australië. Maar het ergste was dat hij ons niet meer herkende. Toen Jimmy het zag dat het luchtvaartuig dat volgen juist gewand was... en dat de schapenhouder met enige mannen uit dat vaartuig in onze richting kwam... was het zaak zo spoedig mogelijk weg te komen. Maar Mitchell verzette zich hartnekkig tegen onze pogingen om hem mee te nemen. Jullie zijn gek. Het hele stel... We zijn iemand in Australië. Australië? Ja, en blijf van me af, zeg ik nog eens. Geloof ons toch. Zeg, die drie mannen, de vliegtuig komen hier naartoe. Die boer wijst naar deze kamer. Hij vertelt ze natuurlijk dat wij hier zijn. Laten we te maken in onze weg komen terug naar de caravan. we moeten hier weg. Hier, dokter. We moeten meeslepen en dan weg, Blijf van me af, Blijf van me af of je krijgt een klap met die stoel. Luister, maar toch eens mix, Luister, blijf uit de buurt. En kom je helm. Van af, begrepen. We zijn er bijna hier, dokter. Laten we toch maken dat we wegkomen? Mits, we zijn toch vrienden? We willen je... Eén stap dichterbij en ik sla erop. Niet doen, Jeff. Pas op. Jeff. Jeff, goede genade. Zijn helm is opengebarsten? Jeff. Ben uh, je gewond? Nee, dokter. Maar, maar waar een mits naartoe? Hou oh, tegen. Ja, die is er voldoende. Als je bijvraagt, is je nog lopen ze toe? Zal ik hem de laag houden? Nee, Jimmy. Jeff, uh, draai de zuurstofkraan verder open. Helemaal. Dat heb ik al gedaan, dokter? Kun je die barst niet dichten? Maar, maar vlug dan. Uh, geef me dat gordijn eens aan. Vlug. Uh, ja, dok. Wat moet je daarmee? Ja, die barst na verdekken. Dat zal we houden tot uh, in, in de caravaan terug. Zee, dok. Goed. Buig je hoofd voorover, Jeff. Ziezo. nu. Ach, lieve help. Die stof valt helemaal uit elkaar... ...totaal vergaan. Is hij niet bruikbaar? Nee. Jimmy, ja. uh, die schapenvelden. Of uh, wat het ook is. Geef me daar een paar oh, vragen. Ja, dokter. Ja. Een momentje nog, Jeff. Een van die dingen zal het wel doen. Het is maar voor even. Voel je je nog goed? Ja. Op het ogenblik toch wel, maar ik verlies liters zuurstof, denk ik. Hier, ja, dokter. Dank je, Jimmy. Zo. Ah, ja. uh, nou, dat is beter zo, hè? Zo, dank je wel, dokter. Chef, uh, Jeff, naar nou, zie je er net een ding uitlossen... Ja, oh man, laten we nu maken dat we wegkomen. Daar in die kamer aan het eind van de gang. Wacht even, daar komt iemand. Goed, dat is die vent van die kever. Hm. Met die keros uit dat vliegtuig. Gaat aan. Kunnen we daar door naar buiten? Ja, vooruit. Nee, dat kan niet. Er staat ook niemand bij. Jongens, we zitten in de val. We moeten los. Er slaan. En, uh, en de kans lopen dat al onze helmen aangaan. gaan. Ja, nou, ja wat, wat, moeten we dan? Staan blijven jullie. En oh. Nou, is al duidelijk wat we moeten doen. Ja. Helemaal niks. Dat zijn ze, dokter. Ze kwamen opeens uit de lucht vallen... ...joegen mij en mevrouw de doodschrik op het lijf... ...en begonnen zonder complimenten het huis te doorzoeken. Wie bent u? Dat zouden we u wel mogen vragen. Ik ben de vliegende dokter in dit deel van het territorium. Ik heb bericht ontvangen dat er hier een man is... ...die een ernstige zonnesteek heeft opgelopen en ik kom hem nu halen. Hij heeft helemaal geen zonnesteek. Wie bent u? M Mijn naam is Matthias. Dokter Matthews. Is u arts? Ja, Speciaal op het gebied van de ruimtevaart. Van wat? Ruimtevaartgeneeskunde. Dat is een specialiteit waarvan ik nog nooit heb gehoord. Wat doet u hier? Hm. Waar komt u vandaan? We waren op zoek naar onze hoofdingenieur Steve Mitchell. De man waarvan u beweert dat hij een zonnesteek heeft opgelopen. Maar hij was alles volkomen normaal toen hij van ons wegging. Heeft u deze lieden ooit eerder gezien? Nee. Dat kan ik me tenminste niet herinneren. Wat herinner jij nog wel, Mitch? Hoe ben hier gekomen? Waar kom je vandaan? Dat is het nou juist. Dat herinner ik me ook niet. Alles wat er voor vandaag met me is gebeurd, lijkt vaag en onzeker. Hoe kan het ook anders in die toestand? Hoe eerder u in uw bed komt en een behoorlijke medische verzorging krijgt, hoe beter. Nou, dat helderde de zaak niet op. Gisteren was u nog een van de onze en kon precies zoals wij hier niet rondwandelen zonder ruimtekostuum aan. En kijk nu eens. Ruimtekostuum? Is dat het rare pak dat jullie aan hebben? Hm. Waar beweren jullie eigenlijk vandaan te komen? Van de aarde. <laughs> van de aarde zeg je. En moet u daarom lachen? Als jullie hadden gezegd van Mars of van Venus, had ik geen aanleiding gehad om te lachen. Maar we zijn hier toevallig op aarde. En als jullie wezens wezensvoorstel afkomstig van een andere planeet moet ik zeggen. ...dat jullie niet veel verschillen van ons. Nee, dat grapje gaat niet op. Vooruit. Wie zijn jullie? En wat komen jullie hier doen... ...behalve vreedzame mensen de dood op het lijfjaar? Zo, is dit de aarde. Dan misschien, misschien ga je direct beweren ...dat die rare beesten buiten schapen zijn... ...en dat die kever die daar zit, dat dat een hond is, hè? Ja, ja, chill heb jij maar, ding. Als dat geen schapen en geen hond zijn... ...ben ik jarenlang behekst geweest. Luister jullie eens goed... Ik sluit jullie in deze kamer op... om even rustig te kunnen overdenken wat ik met jullie moet doen. Een van mijn assistenten bewaakt de deur en een ander het raam. Zij kregen een opdracht om het te roepen... zodra jullie enige poging doet om te ontsnappen. Als jullie dat proberen... dan zal ik John Bordy hier niet verhinderen van zijn geweer gebruik te maken. Begrepen? U mag ons niet hier houden. De helm Morgen is stuk... En de zuurstof ontsnapt eruit. Zeg hem dan dat hij die voetbal afzet en zich gedraagt als een normaal mens. Dat kan hij niet. De atmosfeer hier bevat te weinig zuurstof voor ons om te kunnen ademen. Zo, zeker weer zo'n waanidee van jullie. Kom, John. En nu, meneer. Wij zullen een poosje alleen laten. Dan kunnen ze nadenken over hun toestand. Hm. Jawel, dokter. Jawel, dokter. Je zijn er dan eigenlijk gek. Zij of wij? Nou, wij in alle geval niet, Jimmy. Brand je dat goed in? Nou, ik dan. Hij zei dat voor paardenzeilen. En hij, die, die, die, die veehouder, en mist toen precies alsof dat ook zo is. Ik ben er niet eens meer zeker van of jij en de dokter nog zijn wat jullie lijken. Nou, bewaar je kalmte, Jimmy. Ja. Blijf jezelf meester. Ja. Voor Jeff en mij is het al even erg als voor jou. Maar hoe verklaar je het toch, dokter? Wat nou, heeft laat, dit alles te betekenen? Laten we in alle geval vooropstellen dat wij geestelijk normaal zijn. Ja, laten we dat dan maar voor nou, ja. In dat geval zijn het dus de anderen die geestelijk gestoord of althans misleid zijn. Wij niet. Kijk dat huis nu eens aan. In verregaande staat van verval met stukken en brokken van het een of andere vezelachtige materiaal. Samengetimmerd om ze op meubels te doen lijken. En blijkbaar verkeren zowel die mensen hier als Mitch in de mening dat het werkelijk meubels zijn dat het hier een heel comfortabele woning is. Die rare beesten buiten zijn in hun ogen schapen. En die kever is een hond. Nou, en wat moeten we daaruit dan concluderen? Nou, dat voor deze mensen, voor Mitch... de dingen anders zijn dan ze lijken. Zij denken werkelijk dat ze een normaal leven leiden op aarde. Omringd door normale aardse dieren. Dat ze zich bevinden op een schapenfarm... ...ergens in de Australische rembo. Maar waar hij ons voor houdt, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, ik denk zo... ...dat hij aan iemand... Uh, ...verslag hierover zal uitbrengen. Huh? Aan wie? Ik zou een liefde ding geven om dat te weten, chef. Hij zal zich ze waarschijnlijk zelf voorstellen... ...dat hij het aan de politie of... een andere autoriteiten meedeelt. Ja. Maar... ja, ja, ik begrijp het, dokter. Hij, hij stelt zich dat alleen maar voor. Huh? Juist. Maar in feite vertelt hij het aan diegenen... ...die in staat zijn... ...ons aan te passen... Mm. ...op dezelfde wijze dat we met mensen hebben gedaan. Juist, Jeff. Ja. En dan? Nou, dat zullen we moeten zien. We zullen ons wel komen halen, hè? Nou, dat denk ik ook, Jimmy. Mm. Maar uh, ik hoop dat we voor die tijd een middel hebben gevonden... ...om hier vandaan te komen. En terug te keren naar de karavaan. Dat hoop je. Ja, we moeten terug, Jimmy. Ik weet niet hoeveel zuurstof er nog uit zijn helm ontsnapt... ...maar dat moet heel veel zijn... Als we niet gauw in slagen, terug te gaan naar de caravaan... dan ben ik bang dat je kans om het na te vertellen niet erg groot zou zijn. Wisten we maar wat ze met ons van plan zijn. Dan komen we een ontsnappingsplan bramen. En waarom zouden we nog langer wachten? Laten we dan meteen gaan proberen. Waar ga je heen, Jimmy? Alleen maar naar de deur. Maar oh, wat is er nog? Hm. Ja, weet je, hij hield zich zo stil... dat ik dacht dat hij er misschien genoeg van had gekregen... en er was gepiept, hè? Hé, hey, ik heb het er jou. Het bevel luidt dat jullie in de kamer moeten blijven... Je mag er niet uit voordat bevel daartoe gegeven wordt. Zeg, Jeff, dokter. Huh? Ja, maar, ja, wat is er? Jongens, die bewakken bij de deur, dat, dat is Dobson van nummer 2. Huh? Wat zegt je? Ja, als het Dobson is, dan ben ik een marsmannetje. Ben je daar zeker van? Zeker, ja, zo zeker als je hier erg zeker van kunt zijn, dokter. Nou, ik uh, ken Dobson niet zo goed. In alle gevallen staat hij zo'n eind van ons vandaan, in die gang... En dan nog tegen het licht. Ik dus zeg ze, de dokter, dat hij het is. Ja. Ik zou zijn figuur overal herkennen. De, de, de manier waarop hij staat. Zijn hele houding. Nee, als hier, ja, je zal maar... wel op zijn naam reageren. Ja, als hij zich niet, die mensen toch kan weten. Dobson. Dobson, hoor je me? Ik ben Captain Morgan. Captain Jeff Morgan van de Pionier. De leider van de vloot naar Mars. Herken je me niet? Ga terug naar de kamer en doe de deur achter je dicht. Nee. Nee, ik heb me zeker vergist. Hij ziet eruit als Dobson, maar als hij spreekt. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, nou ja, maar ja, McLean sprak ook heel anders dan normaal. Zijn stem leek wel enkel sterk op die van Dobson nu. Hetzelfde vlakke, uitdrukkingsloze geluid. Precies zoals Witteken. ik als Whittaker. Ja, als je het mij, vraagt Jeff. Verkeert hij in dezelfde toestand als McLean? In een diepe hypnotische slaap. Zonder controle op hetgeen hij doet. Het ziet ernaar nou uit dat hij ons ook niet de controle over onze daden wil laten. Ga terug naar die kamer en doe de deur dicht. Maar Dobson, versta je me dan niet? Ik ben Captain Morgan. Dit is Dr. Matthews en dit is Jimmy Barnard. Ja, Als Barnett. jullie niet terstond terug gaan, sla ik alarm. Doe die deur maar dicht, Jeff. Hiermee bereiken we niets. Als het Dobson inderdaad is... schijnt hij niet te begrijpen waar ik het over had. Het enige waarvan hij zich bewust is zijn de laatste bevelen die die vliegende dokter hem heeft gegeven. Ja. Zeg, zeg dokter. Ja? Jij, uh, jij kon met zo aardig onder je invloed krijgen, weet je wel. Kun je dat nou met hem ook niet eens proberen? Nou, dat zou misschien kunnen, Jimmy, als ik hem in onze karavaan had. Maar hier... Hoe zou het toch komen dat Dobson in diezelfde toestand verkeerd is met Lean, En dat die boer en zijn vrouw, die, die vliegende dokter... en zelfs Mitch zich schijnbaar gedragen als normale mensen? Ja, ik denk, Jeff, omdat het niet past... In de opzet van hen die McLean en Dobson in die toestand hebben gebracht. Zeg, wacht eens even. Wat is het, Jim? Jongens, ik heb een plan. Als jij en ik, dokter, ja? nou eens de gang inrenden... ...dan denk ik dat we Dobson zouden kunnen overmeesteren En dan komt er wel wij hem in bedwang houden, Jeff ervan doorgaan. Ja, misschien wel, maar ik ben toch bang dat hij om hulp gaat roepen... ...of het zijn geeft dat we proberen weg te ik komen. Goed, goed, wat zou dat nou? Als Jeff maar bij de karavaan kan komen... Ja? Als dat niet gauw lukt, dan haalt hij het nooit meer. Ja, het zou te proberen zijn. Nee, maar... dat, nee, nee, nee, nee, huh? ik doe het niet. Dan komen de anderen natuurlijk toelopen. Ik denk dat jullie de kans niet meer krijgen om zelf weg te komen. Ja, maar dat ben jij tenminste van snap, Jeff. En dan komt het er toch juist op aan. Kijk eens, als jij weg bent, dan krijgen dokter en ik later nog wel eens een, een betere kans om er vandoor te gaan. Juist. Ik geloof Jimmy uh, heeft gelijk. Juist. Uh, Jeff, uh, het zou dom van je zijn hier te blijven, zolang er nog enige kans bestaat om te ontsnappen. Zij is voordat ze besluiten ons vannacht om hier te laten. En misschien morgen ook nog. Je zuurstof is toereikend voor niet meer dan 48 uur. En je bent er op zijn minst al de helft van kwijtgeraakt. Maar, maar denk je dan, dokter, dat ik er door zal gaan... en jou en Jimmy in de nadigheid laat zitten? Hoor ja. eens even hier, Jeff. Onze kostuum is ook gevel. En daarom hebben wij alle kansen het geval te overleven. Maar met jou is dat wat anders, jongen. Als jij hier blijft, overleef je het vast niet. Ja, zo is het. Doe nou, Jeff. Laten we het tenminste proberen. Nou... Wat, wat doen we? Nou, nou, stel ik voor dat we de deur opengooien... de gang rennen en hem bespringen... voordat hij snapt wat er eigenlijk aan de hand is. Je kunt ervan op aan dat die andere kerel die onder het raam staat... als hij het labai hoort, naar ons toe komt hollen... om te kijken wat het eigenlijk te betekenen heeft. Ja. Dan spring jij vlug uit het raam... maak dat je bij de karavaan komt en klaar is. Kees, hè? Goed, oké. Okay. En als ik het haal, roep ik direct Frank op... En vraag hem hierheen te komen met al de mannen die je beschikbaar zijn. Hey, wat je zult doen als je eenmaal in veiligheid bent, dat is nu van minder belang, Jeff. Zorg er eerst maar dat je in veiligheid komt. Natuurlijk. Jeff. Prachtig, dat is dus afgesproken. Nou, ben ik klaar, Jeff? Ja, Jim. Nou, laten we dan beginnen met de deur wagenwijd open te zetten. Dat doe ik, Jimmy. Ga jij daar tegen de muur staan en... Oh. Sta maar op, heren. Jullie gaan mee. Nou, dat stuurt ons plan lelijk in de war, hè. Maak een beetje voort, we vertrekken aan stond. Maar naartoe. Onze orders zijn dat we jullie moeten meenemen. Orders zijn orders en orders ja, dat moeten moet we worden wel opgevolgd. Ga ga ook wel. Daar is Mitch? Wat hebben jullie met hem gedaan? Hij is al op weg naar het vliegtuig. Vliegtuig? Wat noemt hij een vliegtuig? Nou, zo raar vliegtuig heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vooruit, kom mee. Wij zijn niet van plan jullie kwaad te doen. Maar als jullie het ons lastig maken, denk erom... dat John vlak achter jullie loopt... en dat hij zich weer bij de hand heeft. Niet waar, meneer Bordy? Zeker, dokter. Dan gaan we. Mijn assistenten lopen ter weerszijde van jullie. De heer Bodie en ik komen achter jullie aan... tot aan het vliegtuig in alle geval. Vooruit. In de richting van het vliegtuig nu. Ha, vliegtuig, noemt die vent dat. Ik wou dat ik altijd met van die grappenmakers te doen had. Vooruit dan... ...aan geen geklats meer. Jimmy, Jeff? Ja, het is het ook. Ja, het ook. Ik geloof dat Jeff nu een kans krijgt er van door te gaan. Huh? Nou, hoe dan? Met twee cipiers aan beide kanten... ...en die schapenboer met zich weer vlak achter ons... Is het wel een geweer? Ja, bedenk je dan dat het is? Ja, zij denken ook dat dat ding daar een vliegtuig is. Hè? Nou, wat die boer daarbij bij geeft, dat ziet er vast niet uit als een proppenschieter. Nou, <laughs> als het een geweer is, hoe komt hij er dan aan? Nou, als hij van de aarde komt, ook, zoals jij de mensen zegt... dan ja? heeft hij het natuurlijk meegebracht, of een ander heeft het voor hem gedaan. Uh, precies zoals die, die foto die daar aan die muur hing, weet je wel? Dus is dokter, ja? het is een foto van hem, genomen in 1937, volgens het opschrift. Ach, en nou ziet hij er geen dag al uit dan toen. Natuurlijk niet. Precies als het geval was met Whittaker. Whittaker, ja. Hij, en zijn vrouw waarschijnlijk ook... werden van de aarde hierheen gebracht... tegen het einde van de dertige jaren. Sindsdien hebben ze hier gewoond onder de illusie... dat ze nog steeds in Australië zijn... waar ze oorspronkelijk vandaan moeten zijn gekomen. En ook oh, precies als in het geval van Whittaker... heeft sinds ze hier zijn... voor hen de tijd stilgestaan... en zijn ze geen dag ouder geworden... Uiterlijk tenminste. Ja, allemaal goed en wel. Maar wat heeft dat nou te maken met dat geweer en Jeffs kans om te ontsnappen? Het niet zo hard. Chip, zet dat geweer en Jeffs kans om te ontsnappen, ja. Nou, luister eens goed, mensen. We hebben niet veel tijd meer. Binnen een minuut ligt het huis recht tussen ons en de kava. Zodra we op de helft zijn van de afstand tot die woord... Vooruit, doorlopen. Waarom bleef je staan? Wat? Nou, ik... Ik, ik, ik voel me helemaal niet goed. Geloof. Ik geloof dat ik dat, dat, dat een flauwte krijg. Een flauwte? Ja. Zo ja. Zodra je in het vliegtuig bent, kun je gaan zitten of liggen. Als je het liever doet. Ik, ik, ik, ik kan niet. Ik, ik voel me zo naar. Vooruit nu. De anderen zijn al een voor. Ik, ik kan niet, zeg ik u toch. Ik... Och, ik kan niet meer verder. Ik moet even... <lacht> Hij is gevallen. Het moet wel een flauwte zijn. Ziezo, Jeff. Daar gaan we. Ben je klaar? Ja, dok. Oei. Uh, wat gebeurt daar, kinder? Wat is er met Jimmy aan de hand? Kom, dokter, laten we eens gaan kijken. Huh? Ja, blijft, natuurlijk. Uh, doorlopen naar het vliegtuig. Uh, Jimmy, Jimmy, wat scheelt jou? Hoor je me? Voel je niet goed, Jim? Hebben jullie me niet verstaan? Ik zei dat jullie moeten doorlopen naar het vliegtuig. Niet voordat we weten wat er, wat er met Jimmy is. Geef me dat geweer, John. Ja? Dat zal niet gebeuren. Hé, hey, wat doe je? Lopen! lopen. Niet. Hey. Kom terug, zeg hey. ik je. Zeg ik je. Ah. Oh. Niet zo haastig, heer Schappetje. Ik ben nu zo ziek als ik eruit zie. Wel verdraaid. Oh. Hou vast, Jimmy. vast, uh, onder. Ja, ja, ik doe onder maar. Ik, ik doe ben onder best, de dokter. En John, Schiet als het niet anders kan. Ik kan niet. Mijn, mijn... mijn geweer is gevallen. Huppatsa. Oh. Oh. Oh. Goed zo, oh. dokter. Verkopen we nog maar in. <laughs> ja. Zo, zo. Zoveel is het gelukt. ja. De kratste weg is over de omheining en, en door is de korel. Eén, twee, hop, opzij, ja! ah, Opzij jullie langsnuiten. Ja! Opzij. Zo. Oh, oh, gelukkig vallen ze me niet aan. Dan nog over de heuveltop. en, en dan weer omlaag. Hallo Jeff, hoor je me? Ja, dok. Ik, ik ben er door de korel heen. Als jullie ze nog even in bedwang kunt houden, Goed, dan Jeff. haal ik het. Goed Jeff. Lopen maar. Oi! Wat is er, dokter? Die boer is mondgript. Hij heeft zijn geweer gegrepen en komt je achterna. Nou, als hij nou nog raakt, dan moet hij wel een scherpschutter zijn. Nou, dan komen die andere twee terug hierheen. We zullen ze niet meer de baas kunnen blijven, Jeff. Wij tweeën. Nou, hou, hou er maar mee op, dok. Voordat jullie kostuums beschadigd worden. Ik hoop dat de hand een aardige voorsprong. En ik zal het wel halen. Dankjewel, jongens. Hou maar op, Jimmy. Het gevecht is afgelopen. Ja, ja. Goed, goed. Zo, <coughs> vriend, sta maar op. Hey, je hoeft niet zo tegen met een keer te gaan. Ja, ja, ja, we gaan al naar het vliegtuig, zoals jij dat noemt. Nee, nee, ja, we zullen je geen last meer verzorgen. We, we gaan rustig mee. Wat gebeurt er nou, Jim? Wat zegt hij? Ik hoor alleen jouw stem en die van de dokter. Oh, breken je kop maar niet over, Jeff. <coughs> we zijn er weer de volks samen gevangen, hè? We gaan een tuurtje maken in India. Het is een krachtige, goede voetbal. Ja, ja, we gaan al Ja, Je hoeft niet zo te duwen. Hè? Succes, Jeff. Ik hoop dat je het haalt. Maar jij Doc, ook. Hey, Jimmy. Ja. Moet ik... ah! ja. Jeff, wat is dat? Oh, die, die, die boer. Die, die schiet op mij. Lieve nee, hemel, wat? Maar van veel te ver af. Binnen me niet. Dan ben ik over de heuvel heen. En buiten schot. Ja, ah, ah, ja. ja jongens. Ik daal de andere gelijk af. Is de caravan er nog? Ja, zeker, dokter. En ik, ik heb de krikst ook terug. Nou, nog een paar passen. Goed zo, Jeff. Goed zo. Je zult die wel winnen. Ja. Ja, ik, ik ben al bij de caravan. Ik open de deur. Die boer staat nou nog op de heuvel. Hij schoot nog eens op me. Dan maken het dat je erin komt, Jeff, een vlug. Ja, ik ben binnen. Zo, ik doe de deur dicht. Ik ben het, Jim. Oh. Heb je het gehoord, Doc? Ik heb het gehaald. Goed zo, Jeff. Zeg, wat gebeurt er nou met jullie? Wij zijn weer op weg naar die bol. We zijn bijna bij de ingang. Als... Ik ben erin, in de cabine. En ik zet mijn helm af. Zo, jongens. Ik heb hem af. Zo. Als ik naar buiten moet... dan kan ik die van mix nemen. Is die boer nog op de heuvel? Eh... Uh, nee, dokter. Hij is weggegaan. Ja, ik zie hem. Ja, hij komt terug hierheen, dokter. Zie je wel? Zeg, hoe ver zijn jullie nog van dat luchtvaartuig vandaan? Vlakbij, Jeff. Oh. Zeg, ik zal proberen hem tegen te houden. Ik kom naar jullie toe. Waarom? Wat dat zou je niet. kunnen doen? Dat weet ik nog niet, maar... ...tegen dat ik bij jullie ben, kan ik er misschien iets op gevonden hebben. Laat dat, Jeff. Wie weet wat er zich allemaal aan boord van die bom bevindt? Misschien hebben ze wel wapens, Waarmee ze je kunnen doden? Oh, maar ik, ik laat jullie niet in de steek. Ik wil tenminste nog een poging doen om jullie ook te helpen. Ik ben al onderweg. Nou, dan mag je wel voortmaken, Jeff. Je ze je, je duwen ons net naar binnen. Oh, ik ben al op de helling. Over een paar seconden ben ik boven. Zo, Jimmy. Ja? Jimmy, hoor je me? Jimmy? Jimmy, antwoord, Jimmy. Jimmy! Ik ben al op de top van de heuvel en ik zie dat ding en... Oh! Oh, te laat! Het stijgt al! Met Dapsel en Harding aan weerskanten en de vliegende dokter bij wie zich de schapenhouder met zijn geweer had gevoegd achter ons, kregen Jimmy en ik niet de kans om nog een ontvluchtingspoging te wagen. Maar Jeff had in elk geval veilig de karavaan bereikt, zodat voor het ogenblik althans alle levensgevaar voor hem geweken was. Intussen zagen Jimmy en ik ons genoodzaakt... ...op bevel van de vliegende dokter... ...in het bolvormige luchtvaartuig te stappen. Van binnen zag dit er niet uit als een bol... ...maar als een cilinder. De wanden waren cirkelvormig... ...en de bodem en de zoldering plat. In het midden liep van de vloer tot aan de zoldering een brede zuil... ...met een middenlijn van zo'n wat anderhalve meter... Nadat de toegangsdeur hermetisch was gesloten, gingen Dobson en Harding voor een controlebord zitten en verzetten een aantal hefbomen. Dadelijk daarop voelden we onder onze voeten een trilling, gepaard met een diep bijna muzikaal geluid. En we voelden dat het luchtvaartuig opsteeg. Onze pogingen om weer contact te krijgen met Jeff via onze draagbare radio's mislukte volkomen daarentegen kon ik vreemd genoeg wel met Jimmy blijven praten en hoorde ik ook de commando's die de vliegende dokter aan de bemanning gaf enkele ogenblikken later toen het vaartuig blijkbaar op de juiste koers lag kwam de vliegende dokter in onze richting naar bij de centrale zuil Wil je even de deur van de bovenste cabine openen, Dobson? Ziezo, dokter Matthews. Als u de ladder op wilt klimmen... dan zult u de bovenste cabine meer naar uw zin vinden. En u ook, meneer Barnett. Wat? Moet ik daar boven? Dat zie ik immers niet. En Mitch dan? Mitch hoort bij ons. Waar blijft hij? Hier beneden bij mij. Oh, nou, ik denk dat hij er zelf ook er wel een woordje mee wil spreken. Waarschijnlijk wel. Ach, meneer Mitchell. Komt u eens even hier, alstublieft. Zeker. Wat is er? Wel, meneer Barnett. Hier, die wilde even met u spreken. Waarover? Zeg, Mitch. Die vent wil ons van elkaar scheiden. De, de, de dokter en ik moeten naar een ander vertrek. En jou houdt hij hier. En wat zou dat Denk je soms dat ik in die cabine boven wil zitten met een paar halve garen zoals jullie? Wat, wat, wat? Wij halve garen? Dan moeten we er anders van denken. Ja, maar Mitch, ouwe jongen. Ik ben Jimmy toch, Jimmy Barnett en dit hier is de dokter. Je oude vrienden van de Pionier en van de Luna. Ik heb jullie nog nooit gezien. Wat nog, wat nog, nooit gezien? Ach, luister nou eens even, Mitch. Jeff, de dokter en ik, we hebben ons leven op het spel gezet om jou te vinden... om te voorkomen dat met jou hetzelfde zou gebeuren als met McLean, met Dobson en met Harding. Ik snap niet waar je het over hebt. Dokter, probeer jij nou eens even. Nou, dat geeft toch niks. Jimmy, kom maar naar boven. Zoals de dokter hier zegt. Als jij dat ook wel beter vindt. Ja, vooruit dan maar. Boven kunt u de helmen afzetten. Daar is zuurstof genoeg voor mensen zoals u. Die zich nog niet hebben aangepast. Nog niet aangepast? Maakt u nu wat voor? Ik moet eerst deze deur sluiten. Voordat ik de andere kan openen. Ziezo. Dank u wel. Zet je helm maar af, Jimmy. Het is zo. Hier kunnen we vrij ademen. De vliegende dokter weet meer van ons... ...dan hij wil laten blijken. Zeker, Jimmy. Zet je helm maar af. Gerust door. Goed, dokter. Nou, er is niks... ...om je ongerust over te maken. De atmosfeer hier is oké. Okay. Ik heb ze nu al vijf minuten lang ingeademd. Wat... Wat gebeurt er nou toch eigenlijk? Wat willen die marsmannen met ons doen? Ons gek maken? Maar zijn er dan wel marsmannen en zijn we op mars, dokter? Ik, ik ben finaal de klutskleed, ik weet gewoon niet meer waar ik ben. Kom maar eens hier, Jimmy. En kijk eens door die patrijspoort. Ja? Zie je dat landschap? En die roze woestijn onder ons? Heb je op aarde zoiets gezien? Nee, dok. Natuurlijk niet omdat we niet op aarde zijn, maar op Mars. Maar die boer en zijn vrouw op die boerderij... die scheen nee. toch te denken dat ze weer of dat ze nog op aarde waren... en mits toch ook? Dat is zo. Ja, maar waarom, je... om, dokter? Wat heeft dat allemaal voor zin? Kijk eens. Op de een of andere manier is iemand of iets... enige malen heen en weer gereisd... tussen hier en de aarde... en heeft op verschillende plaatsen mensen opgepikt... en hierheen gebracht. Wat vertel je me nou? Ja. En op de terugreis werden ze dan aangepast. Aangepast, ja. Ja, dat wil zeggen dat ze in een zodanige toestand werden gebracht... geestelijk en lichamelijk... dat ze niet enkel kunnen leven in de atmosfeer van Mars... maar dat ze ook eenmaal hier zijnde geloven... dat ze nog hun gewone leven op aarde leiden. Wanneer we nou voorop staan dat iemand zo is aangepast... Is het is uiteraard niet moeilijk... hem ergens hier in de woestijn neer te zetten... en hem ervan te overtuigen dat hij in Australië zit... en daar schapen houdt. Er zijn zelfs dieren hier waarvoor hij kan zorgen. Het zijn geen schapen, maar hij denkt dat het schapen zijn. Er is zelfs ook een diersoort die voor een hond aanziet. Lieve hemel. En uh, is dat met Mitch dan ook het geval? Ja, ik vrees van wel, Jimmy... Hij denkt ook dat hij weer in Australië is en dat dit luchtvaartuig een, een vliegende ambulance is. En uh, Dapsen en Hardington? Ja, die zijn blijkbaar in de waan gebracht dat ze de piloot en de navigator zijn van de vliegende ambulance. De assistenten van de vliegende dokter. Ik krijg de indruk dat ze alles doen wat hij hem opdraagt zonder verder te vragen. Zonder verder te vragen? Ja, natuurlijk. Orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd. Juist, Jimmy. Hoe zou de man als Dapsen en Harding, dat voor enkele dagen nog doodgewone aardbewoners... er anders toe kunnen worden gebracht... de handelen zoals ze doen? Als de link bij hen was ingeheid... dat orders moeten worden opgevolgd. Dus bedoel je dan dat ze... dat ze slaven zijn? Als... Ja, daar komt het zo ongeveer op neer. Maar ik betwijfel of ze zich daarvan bewust zijn... Zeg, dokter, ja. kijk daar eens beneden. Wat is er? We hebben de woestijn achter ons gelaten. We vliegen nu over een groenachtig bruin gebied. Ja, waarom dan? We zijn in een zuidwestelijke richting gevlogen. Dan moet dit het Mare Eritreum zijn. Mare uh, eri, uh, huh? huh? Ja, die donkere streek ten zuiden van de Agira woestijn. Oh ja, ja. Zeg, dokter, zeg, gebouwen. Wat? Kijk maar, ja, daar. Net een paar vierkante dozen. Ja. En er is er nog één. En daar is ja, daar nog één, ja. ja. Zeg, Jimmy. Huh? Ja, dat is... Die grond. Dat is een bouwland. Nee, toch? Jawel. En die gebouwen. Die moeten wel de woningen zijn van de mensen. Die het bewerken. bedoel je, de, de aardse mensen. Ik bedoel, die van de aarde hierin zijn gewacht om hier als, als landbouwers te dienen. Als er inderdaad duizenden aardbewoners hier zijn. Dat ik wel aanneem. Dan moeten ze toch eten. En dus moeten er mensen zijn die voedsel produceren. Niet alleen voor hen, maar waarschijnlijk ook voor de meesters. Zeg, ze schijnen de zaak goed op poten te hebben gezet. Ja. Kijk eens even, daar heb je weer zo'n kanaal. Zie je, kijk hier, recht onder ons. Ja, ja, ik zie het. Het staat vol gewassen. En zo te zien, dezelfde soort die bij die ruïnes staat groeide. Ja, Jimmy. Je hebt gelijk. Het schijnt dat we zo'n loop volgen. Ja. Waar zou het heen lopen? Tja, ja, hoe kan ik dat nu weten? En uh, als, wij, uh, als wij op onze bestemming zijn aangekomen, toch uh, wat uh, zouden ja. we dan met ons doen? Ja, dat weet ik al even min. Mm, nou ja, uh, landbouwen maken ze nooit van me, dat is zeker. Daar twijfel ik, ik niet aan, Jimmy. Uh, uh, waarom zouden ze ons niet hebben aangepast zoals ze dat mits hebben gedaan? Mm, ze hebben geprobeerd uh, jou aan te passen, Jimmy. Dat twee keer toe. De eerste keer slaagden ze er bijna in. De tweede keer heb je je flink tegen verzet. En toen lukte het hun niet. En met jou? Nou, voor zover ik weet hebben ze nog niet geprobeerd me te benaderen. Misschien ben ik uh, geen geschikt object. Niet iedereen is onder hypnose te brengen, Jimmy. Zelfs aan de universiteit... al lukte de directeur van de afdeling hypnotische geneeskunde niet... mij in slaap te krijgen. Ik reageerde gewoonweg niet. Doc, ja, ik heb wel eens gehoord dat er zulke mensen bestonden... maar ik had nooit kunnen denken dat, uh, dat jij dus een eentje was. Ja, toch is het zo, Jimmy. Daarom ben ik waarschijnlijk de enige die niet onder de invloed van hen geraakt is. van oranje licht of uh, slaapverwekkende geluiden. Nou, dan uh, blijf ik voort dat maar steeds iets gebeurt, ook, hè? Echt? En als ik dan ooit zo'n vreemd. vreemd geluid hoor, dan. Hm? dan kun jij mij. helpen? Luister dokter. Wat is er? Stel ik me dat naar nou voor? Of, of hoor ik het eruit? Zeker, Jimmy, je hoort het. Ik trouwens ook. Wat draai dokter? Dan probeer eens het weer. Ja, bewaar nou alsjeblieft je kalmte, Jimmy. Zeg tot jezelf dat je wat er ook gebeurt niet in slaap wilt vallen. Ja, goed. Goed dokter. Wat er ook gebeurt, ik. Ik val niet in slaap. Wat er ook gebeurt, ik. ik val niet in slaap. Wat er ook gebeurt, ik. val niet in slaap. Loop heen en weer, Jimmy. Blijf op de benen in beweging. Uh, ja, dokter. Dat... Waarom doe je dat? Je moet je wakker houden. Je mag nu niet in staat vallen, begrepen. Ja, je mag gemakkelijk gemakkelij praten, dokter. Ze... Op jou schijnt het geen vat te hebben. Ik zou zeggen dat het op jou ook geen vat krijgt. Vooruit, blijf heen en weer lopen. Dam op elkaar, Jimmy. Het blijft niet duren. Als je maar volhoudt. Dokter, ik kan niet. Ik moet slapen. Nee, Jimmy, nee. Nee, versta je. Nee, zeg je Vooruit, lopen. Dokter, ik probeer het toch. Goed zo. klinkt al beter. Vooruit. En ga nu weer lopen. Ja, maar ik... Ik word zo draaierig van... Als maar... weer. En toch maar vooruit. Zo voel je al wat beter. hè? Ja. ja. Ik geloof wel. Mooi, joh. Dat geluid schijnt, schijnt op te houden. Het, het is weggestorven. Ja. Uh, blijf voorlopig toch maar in beweging. Ja, maar ik voel me al niet zo half meer zo moe. Nou, goed zo. Het is je geluk, Jimmy. Dit keer... Ik kreeg het geen vat op je? Nee, nee dokter, nee. Het had helemaal geen invloed op me. Nou, niet overmoedig worden, Jimmy. Ik ben, ik ben immuun, ben toch net zoals jij. Ja, uh -huh. zeg luister dan, dan nog eens even, hoor je dan nog? Nee, Jimmy, het is nu helemaal weg. Ja, ze zijn je opgehouden ook. Dat heb ik je gezegd. He? Wilskracht is toch nog alles? hè? Kalm aan, een beetje, Jimmy. Zal ik wat laten zien? Ja. Ze denken zeker dat ze van mij ook een wittekeer kunnen maken. Zeg, je yes. zegt, Jimmy. Ja? Kijk eens, ik geloof dat we gaan landen. Zo? Ja, ik ben er zeker van. Kom, kom eens hier aan het raam. Huh? Ja? Nou, wat heb je gezegd? Vertraaid, dokter. Daar heb je het oog van Mars. Wat? Het oog van Mars, zo noemde je het. Dat, dat is het punt waar een stel kanalen bij elkaar komen. Het was de spaken van de wiel. Wat toen we er een paar weken geleden... Toen de periscope naar kijken toen zag ik het er net uit als een oog. Het is het Jimmy. Het zonnemeer. Ja, maar dat meer zoals jij dat noemt, dat is toch niks anders dan een woestijn? Mogelijk. Maar die groene plek daar in het midden is geen woestijn. En die kanalen ook niet. Ja, brengen ze ons toch heen? Ja, weet ik dat? Uh, wacht eens even. Ik geloof dat ik het weet. Zo? Ja. Kijk eens daar beneden. Die, die oase. Die groene plek. Dat is weer een stad. Maar alleen grote, Veel groter dan die waarin jij verdraaid bent geraakt. Ja. Verdraaid. Zie je het? Verdraaid. Op aarde leiden alle wegen naar Rome. Op Mars leiden alle kanalen naar het Lacus Solis. Tja. Dat zou je tenminste zeggen. Ongetwijfeld, Jimmy. Hier gaan we landen. Op de platte top van die reusachtige piramide. Oh. oh, Dok. Ja? Wat gaat er dan met ons gebeuren? Over een paar minuten...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 Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het 18e deel, achtervolging en ontsnapping. Zo waren Jimmy Barnett en ik dan in handen gevallen van de Marsbewoners. Tijdens de worsteling met Steve Mitchell, die waren aangetroffen in een vreemdsoortige boerderij aan de rand van de Agierenwoestijn was de helm van Jeff Morgan beschadigd... zodat er zuurstof verloren ging. Daar moest hij zo snel mogelijk terug... naar onze expeditiekaravaan aan de overzijde van de Heuvelrug... op enkele honderden meters afstand van de boerderij. Het ontsnappingsplan mislukte echter... toen een onbekende, die zich de vliegende dokter noemde... ons met enkele assistenten wist te ontzingen. Hij beval ons mee te gaan naar het balvormige luchtvaartuig... waarmee ze in de buurt van de boerderij waren geland. Onderweg deed Jimmy alsof hij een flauw kreeg. En tijdens die verwarring die daardoor ontstond... wist Jeff te ontsnappen en veilig de karavaan te bereiken. Gehinderd door onze omvangrijke, uiterst kwetsbare ruimtekostuums... konden Jimmy en ik de strijd tegen onze vier tegenstanders... ...niet lang volhouden. Er bleef ons geen andere keus over... ...dan ons naar het luchtvaartuig te laten brengen... ...dat direct daarna opsteeg. Jeff bleef dus alleen in de karavaan achter... ...met geen ander gezelschap dan McLean... ...die nog steeds in een hypnotische slaap verzonken lag... ...in een van de kooien van de woonwagen. Hallo, polbasis. Expeditiegroep roept u. Antwoord, alsjeblieft. Hier is de poolbasis. Dit is Frank Rogers. Ik ontvang u luid en duidelijk. Oh, hallo, Frank. Gelukkig dat jij me tenminste kunt horen. Heeft u dan al iemand anders geprobeerd te bereiken, kapitein? Ja, Dr. Matthews en Jimmy Barnett, maar ze antwoorden niet. Waar zijn ze dan, kapitein? buiten of in de andere tractor? Nee, ze zijn gevangen genomen door die marsbewoners... Ba en weggevoerd in dat bolvormige luchtvaartuig... dat jij gezien hebt op de top van die verlaten piramidestad. Wat zegt u? Ja, Frank, zo is het. Zodra ze in dat toestel waren... werd radiocontact met hem onmogelijk. Maar hoe konden ze zich gevangen laten nemen? We zijn alle vier gevangen geweest, Frank. Steve Mitchell is ook nog gevangen. Ja, maar wie heeft u dan gevangen genomen? Weet je wel die boerderij die je hebt gezien? Ja. Uh, nou, uh, daar woonde een echtpaar... dat scheen te menen dat het zich nog steeds op de aarde bevond. In Australië, Wat? op een schapenfarm. We vonden Mitch bij hen... En die schenen precies zo over te denken. Hoe kan dat nou, Captain? Dat, dat, dat is toch onzin? Ja, dat, dat weet ik, Frank. Maar dat ga ik je nu niet allemaal uitleggen. Je moet het maar aannemen zoals ik het je vertel. En als je wilt meehelpen die drie te bevrijden... moet je ook doen wat ik je zeg. Al snap je er misschien geen klap van. Ja, natuurlijk, Captain. Nou, luister dan, Frank. Ik ben op het ogenblik alleen in de caravan met McLean... die bewusteloos achter me in de woonwagen ligt. Zo? Nou, ik ben van plan... Dat luchtvaartuig weer achterna te gaan. Dat wil zeggen, in de richting te rijden waarin ik heb zien verdwijnen. In de hoop dat ik het inhaal. Ja, dat, dat, dat zal u nooit lukken, Captain. Dat ding moet nou al honderden kilometers van u vandaan zijn. Ja, dat begrijp ik, maar ik weet precies welke richting het heeft ingeslagen. Zeg eens, over hoeveel brandstof beschik je in nummer 1? In de vrachtvaarder, bedoelt u? Ja. Precies genoeg om de baan van de vloot te bereiken, Captain, maar meer niet. Om weer naar beneden te komen zal ik eerst moeten tanken bij een van de anderen. Ah. Hoe ver denk je te kunnen komen als je op geringe hoogte boven het oppervlak van de planeet vliegt? Dat kan ik niet zeggen, Captain. We verbruiken natuurlijk een hele hoop brandstof tijdens de start. Ja. Maar eenmaal op de goede hoogte valt het wel mee. Uh, ruw geschat zou ik zo zeggen dat we wel een uh, 3000 kilometer ermee halen. 3000. Maar als u wil, kan ik Grimshaw wel vragen om precies uit te rekenen. Uh, dat kan je nog doen voor de start. Ja, dat is goed, Captain, maar... Nou, luister nog goed, Frank. Maak nummer 1 zo vlug mogelijk start klaar. en kom dan hierheen volgens de koers die ik je zal opgeven. Ja, Captain. En... Je vliegt op die koers zolang je brandstof dat toelaat. Maar denk erom dat je naar de basis moet kunnen terugkeren. Als je onderweg iets ontdekt dat op die bol lijkt. of een plaats ziet waar je denkt dat ik al zijn geland. meld mij dan direct de juiste positie ervan. Jawel, Captain. Intussen volg ik hier op de grond dezelfde koers als jij. Maar uh, u hebt toch twee karavanen, Captain? Uh... Wie rijdt de ander dan? McLean. McLean? En ik dacht dat hij zei dat, dat hij bewusteloos lag Ja, op het ogenblik wel, Frank. Maar ik geloof dat hij wel zal opstaan en naar de andere tractor gaat als ik dat zeg. Oh, ja, juist, Captain. Nou, goed. Blijf in radiocontact met me, Frank. En roep me zodra je gestart bent. Ja, Captain. Over een paar minuten vertrek ik in noordwestelijke richting. Dat is de algemene koers. Die jij ook moet vliegen, maar je krijgt straks wel de juiste gegevens. Uitstekend, Captain. Ik zal meteen mijn bemanning samenstellen. Maar, eh... Uh... Dat wil wel zeggen dat er hier maar één man op de basis achterblijft. Ja, ja maar er is niks aan te doen, Frank. Maar als we niet heel vlug een paar van de mensen die we nu al kwijt zijn terugkrijgen... is er straks geen mens meer over om het werk te doen. Ja, ja dat is zo, Captain. Ik roep u weer zodra we gestart zijn. McLean. McLean. Hoor je me, McLean? Ja. Ja, ik, ik hoor u. Weet je wie ik ben? Wat zijn uw orders? De orders luiden dat je moet opstaan. Versta je dat? Sta op. Zie je zo. Luister nu goed. Je moet deze wagen verlaten... ...en in de andere stappen die hiernaast staat. Je klimt in de cabine. Ben je daar... ...dan zet je de radio aan... ...op de onderlinge verbinding tussen de wagens. Je gaat aan de stuurstoel zitten... ...en je wacht dan op nader orders. Heb je dat goed begrepen? Ik heb het begrepen. Orders zijn orders... ...en orders moeten worden opgevolgd. <laughs> goed. Nou, volg ze dan op. Verlaat deze cabine... ...en ga naar de andere tractor. Geen ruimtekostuum, McLean. Ik heb geen ruimtekostuum nodig. Ik kan in deze atmosfeer best ademen. Nou, hij is in alle gevallen in de luchtsluis. Ik hoop maar dat het lukt. Het moet lukken. Nou, nou open u de buitendeur... Zo, hij is buiten. Ik hoop dat hij nou niet zal proberen te ontsnappen. Hallo, McLean. Hallo, Madeleine. Madeleine, hoor je me? Ach, natuurlijk, hij hoort het niet. Zonder ruimtekostuum aan. Ja, kijk. Zo gaat hij naar de tractor. Hij doet de deur open. Hij doet dan toch maar precies wat ik hem bevolen heb. Nog altijd, tenminste. Maar wat zal er gebeuren als hij orders van de andere kant krijgt? Nou, jouwst weten. Ik ben nu in de cabine. De orders zijn opgevolgd. Goed. Zet nu de motor aan. Motor aan. Over enkele ogenblikken ...rij ik weg in noordwestelijke richting. Tot nader order volg je me op de voet, begrepen? De orders zijn begrepen. Goed. Caesar, klaar? Klaar. Dan gaan we. Hallo, Paulbasis, hallo, Paulbasis. Expeditiegroep roept u. Antwoord, alstublieft. Hallo, Captain. Hier is Grimshaw. Ah, hallo, Grimshaw. Wat is Frank? Hij is bezig het toestelstart klaar te maken, Captain. Zal ik hem even roepen? Nee, nee, laat maar. Zeg hem alleen maar dat uh, wij nu net vertrokken zijn. Ik zit in de voorste tractor en McLean volgt me. Goed, Captain. Ik zal het hem zeggen. We rijden op topsnelheid en ik verwacht dat nummer één straks over ons heen komt vliegen. Juist, Captain. Mooi. Nou, dat is alles voor het ogenblik, Rip. Zo, dank je. Zeg aan Frank dat hij geen moment verleuren laat gaan om te starten. Elke seconde is er één. Ik zal het hem zeggen. We roepen u straks wel weer, Captain. Oké. Okay. Hallo, Captain. Dit is de poolbasis. Frank Rogers hier. Ja, hallo, Frank. We zijn zojuist gestart, kapitein, en vliegen nu in uw richting. Goed, Frank. Over een uur of twee moeten we u hebben ingehaald. Juist. En weet je nou precies wat je te doen hebt? Zeker, kapitein. Maakt u zich daarover maar geen zorgen. We hebben ondertussen uitgerekend dat we over genoeg brandstof beschikken... voor een vlucht van ongeveer 4000 kilometer. 4000, is prachtig. Daarmee komen we een heel eind verder dan waar u nu is en weer terug naar onze basis. Prachtig, Frank. Ik kijk naar je uit. De snelheid van de vrachtvaarder was uiteraard veel groter dan die van de karavaan. En nauwelijks een uur na het gesprek tussen Jeff en Frank... kwam de reusachtige vrachtvaarder donderend over de karavaan heen vliegen. Binnen enkele tellen was er niet meer te zien dan een donkere stip aan de horizon die verdween in de richting die het bolvormige luchtvaartuig had ingeslagen. Omstreeks diezelfde tijd had het vaartuig waarin Jimmy, Mitch en ik ons bevonden... Jimmy en ik nog steeds in de bovencabine... de stad aan het Zonnemeer bereikt. De grote oase waar een aantal Marskanalen samenkwam. Zeg, wat is dat voor een stad, dokter? Moet je eens even kijken wat een omvang ze heeft. Die, die andere stad waar we geweest zijn, daar lijkt er lekte wel een gehurt bij. Ja... Zie je, Jimmy? Ze bestaat uit een groot aantal piramiden. Waar brede straten tussen door lopen. Ja. De grootste piramide staat precies in het midden. Ja? Oh, dat, is, dat is vast de hoofdstad van Mars. Zeg, dokter. Ja? Denk je dat hier ook mensen wonen die. Uh, die van de aarde hierheen zijn gebracht? Of. Uh, zouden hier nou de echte Mars-mensen wonen? We zitten nog veel te hoog, Jimmy, om iets van mensen te kunnen onderscheiden. Dat zal niet lang meer het geval zijn, dokter. Want kijk eens even kies met welke snelheid He? we dalen. Hallo, jullie daarboven. Oh, dan heb je die kwakselver weer. Hij roept ons. Ze hebben hier zeker huistelefoon. Als die er is, is er toch niks van te zien. Hallo, jullie daarboven. Horen jullie me niet? Ja, natuurlijk horen we je. Als er hier maar iets was in te spreken, dan zou ik we ook wel antwoorden. U hoeft niet in een of ander instrument te spreken. Spreekt u maar gewoon. Huh? Huh? Ik geef u de order direct naar de benedenkabine te komen. De order? Ik denk die wel dat die is. Stil, Jimmy. Hallo? Met Matthews spreekt. U zei iets over een order. Dat hebt u toch gehoord? De deur gaat open en dan komt u naar beneden. Maar als we nu eens niet naar beneden wensen te komen... Orders en orders. En orders, en orders, orders, orders moeten we, we doorvervallen. Ja, ja, ja, dat weten we onder de hand wel. Maar we zijn nu helemaal niet gewoon van iemand orders te ontvangen... ...behalve van onze captain, Jack Morgan. En die is nou toevallig niet hier. Juist. Wilt u daarmee zeggen dat u zich nog steeds tegen onze orders kunt verzetten? Goed, ja. Hoe bedoelt hij dat nou, dokter? Ik weet precies wat hij bedoelt. En wat dan? Het gaat natuurlijk over dat geluid dat we hebben gehoord. Dat had onze wil moeten verlammen... en ons onder zijn invloed moeten brengen. Zodat we alles zouden doen wat hij ons beveelt. Zoals, uh, McLean, wil je zeggen? Ja, Jimmy. Maar is het niet gelukt? Omdat ik er ongevoelig voor schijn te zijn... en jij met succes hier tegen verzet hebt. Ah. Dus dat was de bedoeling? Juist. Daarom moesten we natuurlijk alleen hier naar boven, afgezonderd van de anderen. Ja, daarom liet die Mitch ook niet met ons meegaan. Die was immers al aangepast. Denk je dan, dokter, dat Mitch dan alles doet wat die vent hem zegt? Juist. Yes. Jullie hoeven er verder niet over te praten. Jullie geval is niet het eerste van die nacht dat we meemaken. Dat zullen jullie wel merken. Maar het maakt niet veel verschil. Veel verschil? Waarvoor? Voor jullie toekomst. Zodra je wat beter weet hoe het hiertoe gaat zult u zich maar al te graag aan onze behandeling onderwerpen. Nou, we zijn niet van plan ons aan iets te onderwerpen... nog van uw kant, nog van niemand anders. Hm. Dat staat nog te bezien. Maar als u mijn orders niet wilt opvolgen... zal het toch verstandig zijn om mijn raad te luisteren. Komt u zodra we geland zijn naar beneden... maar vergeet niet uw helmen weer op te zetten... anders komt u niet ver. Hm. Dat ik zich soms verbeeld dat we, dat we die niet zouden opzetten. Waarschijnlijk, Jimmy. Als we in de toestand waren geraakt die hij had verwacht... ...geloof ik echter dat we ze niet meer nodig hadden. Kom, zet je helm maar op. Ik denk dat we zo geland zijn. Ja, dat ook. Maar je hebt ons nou wel toch wel degelijk te pakken, hè? Hebben we uh, nog hoop voor ons bestaan? Ja, zeker, Jimmy. Alle hoop. Zolang we maar zelf meester blijven over onze gedachten. Hm, maar wat een mietje. Hier is er sinds gisteren in elk geval geen meester meer over. Als we hem maar hier vandaan kunnen krijgen, denk ik. Dat het dan ook wel zal lukken hem in zijn normale doen terug te brengen. Maar hem hier vandaan krijgen. <laughs> we hebben moeite genoeg uh, om zelf weg te komen. Ja, dat is zo. Maar als het ons lukt, gaat Mitch mee. Al, al moesten we hem met geweld meenemen. Want je het mij vraagt, dokter. we hebben geen schijn van kans. Niet voor onszelf en niet voor Mitch. Ze hebben ons nu en ze zijn vast van plan ons te houden ook. Ja, dan kunnen ze wel van plan zijn, Jimmy. Maar of het dan zal lukken is een andere vraag. In elk geval zullen we moeten beginnen... Met kalm mee te gaan. En daarbij mag u er wel aan denken dat ieder woord dat u spreekt gehoord wordt. Ik dank u. Nou, zie je de dokter. Begrijp mm. je nou wat ik bedoelde? Ja, zet je helm maar op, Jimmy. Dus we zullen zo moeten uitstappen. Oké, okay, dok. Nou, dan kunnen we meteen nagaan of onze radio nog werkt. Hoor je me niet? Ja, dok. Ja, dat schijnt wel in orde te zijn. Mooi. Nou, ik hoor jou ook. Wat is het toch jammer dat we niet in contact kunnen komen met Jeff, hè? Dan konden we hem vertellen wat hier aan de hand is. Ja, hij moet nu wel honderden kilometers van ons vandaan zijn, Jimmy. Hij zal ons toch niet ontvangen. Nee. Nee, dat is waar ook. Nee. Nee, nee. Zeg. Ja? Luister eens goed, dokter. Ja, Jimmy. O, iets bijzonders. Dit is het met met ik hoor helemaal niks. Wat, wil je dan? Ik wou zeggen dat we zeker geland zijn. Het trillen is opgehouden, Ja. Tja, kom eens mee naar het raam. Kijk eens, we zijn inderdaad geland. Boven op die grote piramide. Net zoals we dachten. Kijk daar beneden is dokter. Die straat wordt een drukte. En al die voertuigen en die mensen. Ja, Jimmy. Merkwaardige voertuigen, vind je Ja, ja. Het zijn net uh, reusachtige lieve hè, op wieletjes. En al die kleuren. Ik denk dat die verschillende kleuren iets te maken hebben met bestemming of uh, herkenningen. Hou je vast, Doc. Ik geloof dat zijn hoogheid binnenkomt. Oh. Zo, heren. Als u klaar bent, kunnen we gaan. Wijn? Voor eerst naar de benedenkabine. Dan zijn we met z'n allen bij elkaar. Uh -huh. Weliswaar niet zoals ik het mij had voorgesteld. Maar we zijn er in alle geval. Hoe bedoelt u dat niet zoals u het zich had voorgesteld? Wel, ik had gedacht dat wij het genoegen zouden hebben... ...er alle tenminste als normale mensen uit te zien. Maar nu u bij de verkiezingen blijft zoals u bent... ...zult u die apenpakjes wel moeten aanhouden. Ja, nou. En Mitch? Hè? Wordt hij verondersteld normaal te zijn? Op deze planeet is hij normaal. Zou u ons precies willen vertellen wat er nu verder met ons gebeurt? En waar we heen gaan? Het spijt me wel, heren. Maar dat gaat niet. Oh. Ik wilde dat ik het kon... ...maar ik heb alleen de mij gegeven op te volgen. Ja, ja. En die luidde dat ik u aan de toestand hier moest aanpassen en hierheen moest brengen. Ja, maar de dochter en ik zijn niet aangepast. Jammer genoeg niet. Maar in ieder geval is u hier. Ja, waar. Tja. Onze vangst is waarlijk niet gering geweest. Vier leden van de bemanning en u beiden. Hoe rekent u dat zo uit? Wel, de twee heren die nu mijn assistenten zijn... De heer Mitchell en degene die u McLean noemt. McLean? Maar die is toch weer in de caravan bij Jeff Morgan? Op het ogenblik wel. Maar hij heeft aardig gekregen de heer Morgan hierheen te brengen. En ik twijfel niet aan of hij zal het doen ook. Want aardigs worden hier opgevolgd. En als de heer Morgan hier eenmaal is... zullen er niet veel meer voor u over zijn, nietwaar? Hoe weet u dat zo? Oh, wij weten heel wat, dokter Matthews. Hm. Wij wisten precies wanneer u van de maan vertrok... en ook het tijdstip waarop u weer op Mars zou landen. Aha, u geeft dus toe dat dit inderdaad Mars is. Tegenover u kan ik dat natuurlijk toegeven. Waarom tegenover ons? Als dit Mars is, meneer, wie of wat is u dan eigenlijk? En waarom maakt u al die andere mensen wijs... dat u een vliegende dokter bent in Australië? Omdat, meneer Barnett heel wat aardse mensen... in de Archeen woestijn wonen... die werkelijk menen dat zij in Australië zijn. Aha. Wij achten het van zeer veel belang... ...dat zij zich hier thuis voelen... ...en dat zij denken dat zij omringd zijn door de dingen waaraan zij gewoon zijn. Ja, ja. En ik moet zeggen dat zij, in tegenstelling tot u en dokter Matthews... ...alle heel gelukkig zijn met die oplossing. Maar ze leven dan toch maar onder een zinsbegoocheling. Och, ook op de aarde leven miljoenen mensen onder een zinsbegoocheling. Ja, ja. Soms hun hele leven lang... Nou, in ieder geval hebt u ons niet begoocheld, hè? Jammer genoeg voor u. Hm. U zou zich heel wat gelukkiger voelen als we het wel hadden gedaan. Oh, wat? Wat denkt u? Zouden we niet naar beneden gaan? De andere wacht op ons. Nog een ogenblik, uh, u zei dat u precies wist wanneer we op Mars zouden aankomen. Ja. Wij ontvingen regelmatig uitvoerige inlichtingen. Volwittiger zeker, hè? Ja. Ah. Jammer dat het zo met hem gelopen is. Nee. Yes. Wij hadden heel veel aan hem. Hij deed vrijwel alles voor ons. Wat we maar konden verlangen. weet ik al was, dus een van de twee. Was sinds 1924. 1924 alsjeblieft. Voordien leefde hij op de aarde het gewone vervelende alledaagse leven. Wij gaven hem een heel bijzondere en interessante taak. Waar hij helemaal in kon uitblinken. En die hem een grote voldoening gaf. Ja, ja. Zijn einde was alles maar treurig, hè? Helaas wel. Weet u, dokter Matthews, u en Petersen waren de enige van uw hele ruimtevloot die hij niet te baas kon. Alle anderen zou hij hebben kunnen beheersen als hij er de tijd voor had gehad. Hij had ze volkomen in zijn macht gekregen. Daarom kregen we zeker allemaal nachtmerries als hij in onze buurt was. Ja. Ah, het is nu ja. het gemakkelijkst invloed op iemand te krijgen terwijl hij slaapt. Als men niet slapen wil... Maar kom, Jaren. Wij moeten nu naar beneden. Eén ogenblik nog. Hoe weet u dat van Petersen en van ons allemaal? Wij konden al uw uitzendingen beluisteren. Zelfs die van de vaartuigen onderling. Er is ons niets verborgen gebleven. Zodat wij onze maatregelen konden nemen. Ja, dat hebben we gemerkt. Maar als ik vragen mag, waar komt u eigenlijk vandaan? Van de aarde. Lang geleden? Vijftien jaar. Voor die tijd was ik inderdaad, dat ging ik nu nog beweerd te zijn... een vliegende dokter in de binnenlanden van Australië. Oh ja, nou als je zo wat praten, dan zou je denken dat ik een echte marsbewoner bent. Dat komt omdat ik al lang geleden tot inzicht gekomen ben... dat het toch niets geeft te strijden tegen het onvermijdelijke. Ik heb mij toen volkomen bij hen aangesloten... Als ervaren dokter wist ik hoe met mensen om te springen. Het was wel moeilijk in het begin, maar... Wat wil u? Het loont de moeite rijkelijk. Ja. Ik fungeer nu als tussenpersoon tussen hen en de mensen die hierheen gebracht zijn. Ik zorg ervoor dat hun begoocheling, zoals u dat noemt, niet verbroken wordt. U spreekt van hen? Wie zijn die hen? De marsmannen, voor wie alle anderen hier leven. Wat zijn dat dan voor wezens? Hoe zien ze eruit? Dat weet ik niet. Ik heb er nog nooit in gezien. Hé? Gesteld dat u terug zou kunnen naar de aarde. Zou u dan gaan? Mm, als ik op aarde leefde, zou ik nu 15 jaar ouder zijn dan ik thans ben. Toen ik hierheen kwam, had ik de eerste jeugd al achter de rug. Welke toekomst zou er nog voor me weggelegd zijn als ik terugkeerde? En hoe lang denkt u nog zo fit te blijven als u nu is? Dat weet ik niet. En wat ik wel weet is dat in de stad Orpheer mensen wonen... die van de aarde hierheen zijn gekomen tijdens het perigeum van 1879. Wat? Het perigeum... Uh, oh, uh, van wat? Het perigeum van Mars natuurlijk. Het tijdstip waarop Mars zich het dichtst bij de aarde bevindt. Ongeveer om de 15 jaren. Dan gaan onze ruimtevaartuigen erop uit om nieuwe mensen op te pikken. Oh, juist. U in uh, 1956... Die schapenhouder en zijn vrouw in uh, 1939. Hoet ik er in 1924. Ja, ja, ik, ik denk dat we hier dus ook mensen vinden die hierheen gebracht zijn. In uh, 1909, in 1896 en. En, en nu in 1971 ook. Ja, maar die hebben we zelf hierheen gebracht. Jullie zijn de eerste geweest die dat hebben gedaan. De ander kwam op de gebruikelijke wijze, net als ik. Hoe ging dat dan? Kijk eens, in die dagen kon u tal van berichten lezen over vliegende schotels, speciaal in Amerika. Ja, dat herinner ik me. Iemand uit Californië schreef er zelfs een boek over, waarin hij vertelde dat hij niet alleen zo'n vliegende schotel had gezien, maar zelfs met een lid van de bemanning ervan had gesproken. Juist, destijds meen ik dat het allemaal Larry was. Totdat dat ik op een zekere dag er zelf in zag. Die geland was in de Simpsonwoestijn ten westen van Boendoma. Natuurlijk was ik erg nieuwsgierig en wist dicht genoeg bij te komen om er een foto van te maken. En toen ging de deur open en er kwam een man uit die vloeiend Engels sprak en mij uitnodigde binnen te komen en een kijkje te nemen in het toestel. Vijf minuten later vloog de schotel weg met mij erin. En zo ben ik nu hier, doe wat mij bevolen wordt. En bevindt er mij best bij. Als u een goede raad wilt aannemen, doe dan zoals ik gedaan heb. Ja. Er bestaat toch geen mogelijkheid om te ontsnappen. Nog u, nog uw ruimtevloot zal ooit naar de aarde terugkeren. Zo, is er nog iets dat u wilde weten? Nee, dank u. Het is voorlopig lang genoeg, denk ik. Goed, laten we dan eindelijk naar beneden gaan. Best. Kom, Jimmy. Het zal mij aangenaam zijn, heren. En nu, heren, breng u naar de sectie voor binnenkomende personen... ...waar u geregistreerd wordt en u een passende werkkring wordt aangewezen. Wat? Ja, dacht u soms dat u hier helemaal gratis kunt logeren? Eenmaal hier moet u werken voor de kast. Hé, eh, en wil ik zo het werk dan? Daar heb ik niet over te beslissen. Maar één ding is zeker. U boft meer dan de meeste anderen die hier komen. U bezit allen een grote vakbekwaamheid. En u zult voor ons van veel nut zijn. Uw verblijf hier zal u op een duur best bevallen, denk ik. Ja, wie probeert u er eigenlijk op de hak te nemen, hè? Komt u maar eens hier, bij de muur van dit terras. Nou, en? Kijkt u eens naar beneden, naar de stad. Wat denkt u dat er in al die gebouwen gebeurt? Hoe kunnen wij dat dan weten? Ik zal het u vertellen. Elke piramide is een kleine stad op zich. Met haar eigen inwoners, een paar duizend in elke. Met huishoudelijk personeel, een medische afdeling... en leiders op het gebied van sport, algemene ontwikkeling en vrije tijdsbesteding. Ons doel is ervoor te zorgen dat iedereen die werkt... zich gelukkig voelt, behoorlijk te eten krijgt... fysiek op pijl blijft en zoveel mogelijk arbeid kan presteren. Graagveldig. Net een mierenkolonie. Maar waarvoor werken ze nou? Om eens terug te kunnen keren naar de aarde... Wat zegt u? Huh? Ja, daarvoor werken zij nu al bijna honderd jaren. al sinds de eerste vliegende schijf... de eerste aardbewoners hierheen bracht. Ja, maar wat heeft het voor zin... om de mensen helemaal van de aarde naar Mars te slepen? Alleen om ze aan het werk te zetten voor hun terugkeer naar de aarde? Wanneer zij terugkeren... gaan de echte Marsbewoners met hen mee... in de grootste ruimtevloot... ...die het heel al ooit te zien zal krijgen. Wilt u zeggen dat ze bezig zijn een ruimtevloot te bouwen... ...die ze van de aarde zal meester maken? Juist. Mars is een stervende planeet. Als zijn bewoners willen blijven voortbestaan... ...moeten zij ergens anders heen. En de dichtstbijzijnde en beste plaats voor hen is de aarde. Maar hoe moet het dan gaan met de mensen die al op aarde wonen... ...en al die mensen die van de aarde hierheen zijn gebracht? Zij zullen loon ontvangen... Voor zover zij de verovering mogelijk helpen maken. En hoe lang duurt het nog voordat die invasie van de aarde mogelijk is? Bij het eerstvolgende perigeum in 1986 wordt er een begin meegemaakt. Over veertien jaar. Goede genade. U begrijpt dus van hoeveel belang het is dat niemand van u terugkeert. Ik begrijp het. Het is me afschuwelijk duidelijk. Als men op aarde wist wat er op komst is zal men voorbereidingen kunnen gaan treffen om zich te weer te stellen. En dat? Wat is dat? Een vliegtuig of zoiets. Zeg, kijk eens, dokter. Ja? Het is een van onze vrachtvaders nummer één. Dat is Frank. Huh? Naar beneden. Naar het registratiebureau. Daar stond. Oh, vriendje, waarom zo haastig? Wees je soms bang dat Frank ons zal zien, hè? Huh? Vooruit! Doe wat ik zeg! Vlucht die trap af. Denk er niet aan. Gaat u vrijwillig of moet ik u, u dwingen? Oh, we zijn de gewidhakkers hoor. raak me zo dan is dat nog beleven. Vooruit. Eh. Ah. Ah. Lieve hemel dokter. Ja, ik heb hem over, over de muur ingeslagen. Hij is op het terrasje ondergevallen. Een moord kwam, Jimmy. Kom. Ik heb hem misschien wel doodgeslagen geslagen. Kijk hem eens liggen, hè? Hey. Hij beweegt niet meer. Kom, we hebben nu geen tijd om ons om hem te bekommeren. We moeten maken dat we wegkomen voordat iemand anders naar boven komt. Hé, hey, wat is daar aan de hand? Oh, dat, dat is Mitch. Hij is in de bol gekomen om te zien wat dat te betekenen heeft. Ook. Zorg dat hij niet bij die muur komt, Jimmy. En dat hij er niet overheen kijkt, Janok. Wat gebeurt hier toch? Waar is de dokter? Oh, hij is, uh, hij is naar beneden gegaan naar, uh, naar het andere terras. Uh, Mitch, hij zei dat we in de bol moesten wachten tot hij terugkomt. Hè? En wat was dat wat zo even kwam overvliegen? Nogal laag, niet? Niet zo laag als ik had gehoopt. Wat zeg je? Oh. Daar komt het terug, zou ik zeggen. Hij schijnt zich toch al te interesseren voor deze trickfinger, niet? Dokter Frank heeft ons gezien. Ja, ja, Frank. Hierheen, Frank. Wij zijn het, de dokter en Jimmy. Zo wat dit keer laag. Nummer één. Wacht, vader nummer één. Kan je hem niet? Mitch? Zegt hij iets? Ik weet het niet. Zo'n groot vliegtuig heb ik nog nooit gezien. En toch komt het me bekend voor. Heeft soms een foto ervan in de krant gestaan of zo? Zeker, maar niet op deze planeet. Op deze planeet? Ga terug naar de bol. De dokter heeft je immers gezegd dat je daar moest blijven. Ik weet het niet meer. Ik... ik ben helemaal in de war. Waar zijn we hier eigenlijk? Dit is toch niet Adelaide wel? Nee, Mitch. Ga nu terug naar de bol. Ja. Ik geloof dat ik dat maar doe. Zie zo, Jimmy. Huh? En nu wij. Waar gaan wij? Naar de bol, natuurlijk. Dat is de kans om te ontsnappen en terug te gaan naar Jeff. Hallo, captain. Nummer één roept u. Luister, dokter. Frank roept ja. Jeff op over de radio en wij kunnen het horen. Hallo, Frank. Hallo. Hallo, captain. Wilt u het nog eens herhalen? En dit is Jeff Morgan, niet Frank. Dat ben ik, Jimmy Barnett. Een ogenblikje, captain. Ik zou erop durven zweren hè, dat ik de stem van Jimmy Barnett heb gehoord. En krachtig ook, want ik kon u niet verstaan. Hallo, Jimmy. Antwoord, alsjeblieft. Hallo, Frank. Dat was inderdaad Jimmy Barnett die hoorde. Maar nu spreekt dat de Matthews. We horen jou wel, maar je morgen niet. Kun je ons op hem overschakelen? Zeker, dokter. Waar bent u? Op de top van de hoogste piramide. Je bent net eroverheen gevlogen. Hallo dokter, hallo dokter, nou hoor ik je. Welke piramide? Het Wacus Solus, het zonnemeer, Jeff. Er is hier een hele piramide stad. En Jimmy, Mitch, Dobson, en Harding en ik. En die bal waarin we hierheen gekomen zijn, bevinden zich bovenop die piramide. Een hele stad, zeg je? Ja. ja, Jeff. En we moeten maken dat we vlug hier vandaan komen en naar de aarde terug gaan. Die Maxmannen bereiden een invasie van de aarde voor. Wat zeg je? Ja! En ze hebben voor ons ook nog een aardig in petto. Ja, Jeff, dat is zo. Blijf in elk geval hier vandaan. Als ze je, je te pakken krijgen, Jeff, dan ben je er geweest. Dan zie je de aarde nooit meer terug. En neem je in acht voor McLean? Die heeft opdracht gekregen je hierheen te brengen. Maar hij doet al wat ik hem zeg. Pas toch maar op met hem. Die marsbewoners hebben het erop aangelegd om ons allemaal te pakken te krijgen. Om ons te beletten de aarde te waarschuwen voor hun plannen. Zeg, dokter. Ja? Ben je er zeker van dat ze jou niet hebben aangepast? Nou, kom nou, Jeff. doen we dan maar lol. Praten wij nou als mensen alsof ons hadden aangepast? Geloof ons nog, Jeff. Laat me alles aan Frank vertellen. Dan kan hij het doorzenden naar de ruimtevloot boven. En kan die het aan de aarde melden? Maar, Doc, neem nog eens aan dat het niet zo is. Dan brengen we een paniek op de hele aarde teweeg. In elk geval beter dan een overval bij verrassing, niet? Laat het aan de controle melden, Jeff. Wat die daarna willen doen, dat nou moeten ze zelf weten. Maar wij hebben in ieder geval onze plicht gedaan. Goed, dokter. Vooruit maar. Hallo, Frank. Heb je het gehoord? Ja, kapitein. Mooi. Schakel de dokter dan over op de verbinding met de vloot. Oké. Okay. Ik zal u waarschuwen zodra ik de verbinding tot stand heb gebracht. Zegt Jeff. Ja, dokter. Waar ben je nu? Nog altijd in de Argeren woestijn. Rijdend in jullie richting. Oh, doe dat toch niet, Jeff. Blijf waar je bent. Als Frank genoeg brandstof over heeft, dan kan hij landen. Jou en McLean oppikken en meenemen naar de zus. En jullie beiden dan? En Mitch? Als ze ons meeloopt, dan komen we hier wel vandaan. Maar we moeten voortmaken. Ja, dat zou ik ook zo zeggen, dokter. Er komen net vier keer als de trap op. In de bol, Vlug. Ja, maar ze komen ons achterna. Vooruit, Jimmy. Oké, okay, dokter. Hallo, dokter. Ja, wat is er toch aan de hand? Ach, dat je straks wel. Blijf in elk geval aan de radio. Goed, kom al, dokter. Ze zetten het open holletje. Hier kom, Jimmy. Ziezo. zo. Ja, maar hoe, hoe krijgen we nou die deur dicht? Ik, ik heb er geen flauw idee van hoe zo'n ding werkt. Ja, nou, Daps en Halingen weten dat wel, Jimmy. Ja, ja, goed. We zullen ze orders van jou wel nemen? Ja, dat zullen we eens even zien. Sluit die deur, Dapsen. Nou, dat was op een Kom Wat nou? Ja, we moeten zien te, te bereiken dat ze opstijgen. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Waar is de dokter? Waarom laten jullie hem er niet in? Ga zitten, Mitch, en zwijg. Niet voordat ik weet wat er hier gebeurt. Hallo, Frank. Ga zitten. De verbinding is tot stand gebracht, Captain. Dokter Matthews kan spreken als hij wil. Heb je het gehoord, dokter? Ga je gang. Dank je, Jeff. Graag. Nou verdikken me. Luister nou eens. Hebben we nou nog niet genoeg narigheid? Ze proberen zeker ons te verhinderen op te stijgen. Wat toch eens weer een slaap te maken, bedoel je? Ja, ja, Jimmy. Verzet je er tegen. George je al eerder gedaan hebt. Ja, reken maar, dokter. Wat er ook gebeurt, slapen zal ik niet. Wat er ook gebeurt? Hallo, dokter. Je kunt spreken, Frank wacht erop. Hallo, Frank. Hoor je me? Ja. Niet gaan slapen, uh. Jimmy. Hallo, wat is er, dokter? Ja, maar ik geef je niet, dokter. Dat deed niets. Meets? Ja. Oh, zijn ook al. Goede genade. Dotson! Laat dat ding starten. Start en terug naar de agieren woestijn. Verstaan je? Oei, oi. Oi Oh dat gaat mis. Mm -hmm. Nou ja, goed, wat er ook gebeurt. Slapen zal ik niet. Maar wat, wat, wat er ook gebeurt. Hallo, Frank. Hallo, Frank. Meets is om ons heen gegaan, dokter. Hij ligt op de grond te slapen. Hallo, Frank. Hallo. Hallo.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 Doe wat de dokter zegt, Frank. Je moet wakker blijven. We zijn we los. We zijn we gestart. Want Dobson is in gevallen voor het geplallenbord. Ga ah, ja, jij ja, ervoor zitten, Jimmy? Kijk of jij dit toestel kan besturen. Ja, wat? Ik? Ja, Frank. Waar je al niet denkt van? Vooruit nu, Jimmy. Nou ja, goed. Goed, wat er ook gebeurt Hallo. Hallo. Huh? Captain. Dokter. Ja, Frank. Het geeft niets. Maar van lieve hoogte. Ik... Ik heb het toestel niet meer in de hand. Je moet, Frank. We zijn bijna aan de grond. Dat Volging en ontsnapping. Dit was het achttiende deel van onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart, sprong in het helal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, Frank, Paul van der Lek, Grimshaw, Herman van Elen, McLean, Paul Deen en de vliegende dokter, Co van de Bos. Régis Léon Pauvre.